7 uur, het NOS-journaal, Herman Vriend. Dodental van protesten in Libië boven de 80. Onrust slaat ook over naar Koeweit. En Amerikaanse seriemoordenaar bekent 49ste moord.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 Bert van Sloten. Een hele goeiemorgen. Het is zaterdag 19 februari. Het aantal faillissementen in de bouw neemt nog steeds toe. De crisis is daar nog lang niet ten einde. Japan zoekt ruzie met Nederland. En dat gaat over de balvisvaart. De elektrische auto rukt op, nu zelfs in het museum. Er is pensioennieuws vanochtend. Maar we beginnen met wat sommigen al de domino-revoluties noemen. Libië, Algerije, Jemen, Bahrein en nu ook Kuwait. De onrust in grote delen van Noord-Afrika en het Midden-Oosten... verspreidt zich razendsnel, met veel slachtoffers. In Bahrein wordt gerouwd om de doden en de gewonden... die vallen in de strijd voor meer vrijheid. Mag zo. Familieleden rouwen om de dood van de 22-jarige Ahmed Ali... Hij is omgekomen bij een confrontatie met ordentroepen in de hoofdstad Manama. Door het keiharde optreden van het leger worden bij de ziekenhuizen tientallen gewonden binnengebracht. Onder hen een arts, die, ook al was hij herkenbaar als dokter, zwaar is mishandeld door militairen. Op de intensive care doet hij zijn verhaal. Dan they ze me and they attack me while I'm de militairen slaan en schoppen de arts en dreigen hem zelfs te doden. Het verzet tegen het regime lijkt door het geweld van het leger alleen maar groter te worden. Ook vrouwen, en dat is in Bahrein zeer uitzonderlijk, gaan de straat op om te protesteren. After this blood... This bloodshed, nobody can say it's in, enough is enough for this government, for this cruel government. Down, down, Khalifa! Down, down, Khalifa! Down, down, Khalifa. Voor deze vrouwen is een nieuwe regering niet genoeg. Ze eisen ook het vertrek van koning Khalifa. Ook in Libië eisen die betogers het vertrek van hun staatshoofd. Muammar Gaddafi. Vooral in Benghazi gaat het daarbij hard aan toe... Ingenieur Mohamed El-Berkawi doet vanuit deze Oost-Libische stad verslag. Bij de onlusten in Benghazi zouden tientallen doden zijn gevallen. Maar volgens El-Berkawi hebben mensen hun angst voor het Gaddafi-regime verloren. Veel mensen zouden hun leven willen geven voor een vrij Libië. We are here we willen niet meer Gaddafi. Dit is de nieuwe slogan. We zijn klaar voor Libya. Maar El Berkawi vreest dat zonder steun van de wereld... het niet lukt om Gaddafi weg te krijgen. Vanhopig vraagt hij daarom de Amerikaanse president Obama om hulp. Mr. Obama, please take a against Gaddafi. This is unfair. Mr. Obama, call Gaddafi. He only listens to threats. Threaten him, please. Alsjeblieft, hoor onze boodschap. Bijdrage kwam trouwens bij van onze redactie. Ook in Jemen blijft het onrustig. Bij protesten in de steden Aden en Thais kwamen gisteren drie mensen om. En ook in de hoofdstad Sanaa gingen mensen voor de achtste dag op rij de straat op. Adriaan Jagersma woont in Sanaa, de hoofdstad van Jemen. Hij is nu aan de lijn. Wat heeft u allemaal gemerkt trouwens van de protesten in de stad? Op dit moment ben ik net op mijn kantoor aangekomen... en um, door de stad heen gereden. En op dit moment is het erg rustig. Afgelopen, het is vandaag eigenlijk weer de eerste dag dat wij werken. Dus donderdag en vrijdag is hier het weekend. En dan merk je dat er meer onrust eigenlijk wel is op straat. Um, je ziet toch meer, met name de voorstanders ook... Um, zichtbaar met allerlei vlaggen en um, posters van de president... Om, om hun steun ook te betuigen. Um, aan de andere kant... Weet je dat het aan de hand is en zien we het op de televisie. Tegelijkertijd merken we soms in het dagelijks leven er zelf weinig van. Dat we, um, om een voorbeeld te geven, donderdagavond uh, nog even CNN keken voordat we naar bed gingen. En toen zagen we allerlei beelden vanuit de hoofdstad zelf. En tot onze verbazing zagen we daar ook beelden tussen vlakbij ons uit de buurt waar wij wonen. En dat hebben we zelf helemaal niet gemerkt. Terwijl we um, ja, eigenlijk mensen op bezoek hadden die dag... En daar eigenlijk ook onder de lokale bevolking bijna aan op dat moment aan werd geschonken. Ja, maar dat is toch... Dus dat is eigenlijk heel wisselend. <laughs> ja, ja, op zich is het merkwaardig dat het bijna om de hoek is en dat je er toch niks van merkt. Ja, ja dat, dat is inderdaad het, het, het, het, omdat het lastig voorspelbaar is, omdat op dat moment de, de, de overheid ook uh, op allerlei proberen momenten probeert te voorkomen, natuurlijk dat mensen samenkomen. Dus het Tagrieplein wat wij hier ook kennen, um, is bijvoorbeeld bezet door, um, waar we hebben allemaal hebben ze de grote tenten neergezet. Uh, waarbij uh, voorstanders uh, samenkomen, zodat het onmogelijk is voor anderen om samen te komen. Uh, dus, dus de protesten komen eigenlijk op hele onverwachte plekken komen ze samen. Ja. Uh, wat, wat het voor, lastig maakt voor, voor mensen ook om, uh, om ze te ontlopen natuurlijk. Um, maar ook, en ook lastig om, om eraan te deel maken, te nemen nou. natuurlijk, lijkt me. Ja, nou, het, het blijft tot nu toe ook een relatief kleine groep in de hoofdstad... voor wat wij ervan merken. Uh, er is nog niet de, de, de, de mogelijkheid geweest... En, en ze zijn blijkbaar toch niet in staat om het tot een groot geheel uh, te maken. Nee. En dat heeft ook te maken dat er gewoon veel verdeeldheid onder de bevolking zelf ook wel is. Dat is iets wat wij merken. Ja. Als u dat zo, wat u want u woont er al een tijdje um, en werkt daar, um, bekijkt... is dat dan iets wat logisch is dat het nu om, ja, oppopt als het ware? Ja, nou, is als je de ontwikkelingen natuurlijk in de regio volgt, zoals ik net ook hoorde in uw uitzending, zie je dat er een, um, een ontwikkeling gaande is waarbij de mensen hier ook heel sterk op de regio letten. De mensen volgen 24 uur per dag El Jazeera en worden um, geïnspireerd dat wat er in de regio bezig is. Um, en en geeft hun dat extra setje wat hier eigenlijk nodig was om denk ik, dit protest uh, te gaan starten. Het was natuurlijk uh, Jemen is een land met veel onrust, ook al voor die tijd uh, tussen Noord en Zuid, tussen verschillende stammen. Uh, dus, dit is eigenlijk een, uh, een logisch gevolg over wat er eigenlijk al gaande was. Ja, nou hadden ze in Egypte hadden ze natuurlijk één groot symbool. Dat was Mubarak. Uh, die moest weg en aangekoppeld uh, daaraan was er een soort verandering van het, uh, het regime en de, hoe, hoe het allemaal georganiseerd was. Maar vooral Mubarak, dat was het symbool. Is dat bij u ook het geval, dat er één symbool is in Jemen? Ja, nou, de protesten zijn op zich inderdaad van de tegenstanders wel erg sterk tegen Ali Abdullah Saleh, de, de president, gericht. Um, het hele regime bestaat hier natuurlijk al, al, al zo'n ruim 30 jaar... wat in die zin vergelijkbaar is met, met, met, met Egypte. Um, en, en daar is de onvrede wat over uitgesproken. Omdat men inderdaad in die 30 jaar ook weinig verbeteringen heeft gezien. Um, de armoede is, is enorm, de kansen voor jongeren zijn, uh, zijn slecht. Er is veel werkloosheid. Dus ja, je ziet met name in de jongere generatie heel veel wanhoop... en, en uh, een gevoel van onrechtvaardigheid naar boven komen... En dat is in die zin vergelijkbaar met, met, met een land als Egypte. Ja. En dan de manier waarop er wordt gereageerd. Die is wel heel anders dan in Egypte. Egypte deed het leger eigenlijk niks. Althans, die, um, die beperkte zich tot uh, bewaking van openbare gebouwen. Um, de manier waarop het, uh, hier de regering uh, reageert, verbaast u dat? Mm, niet direct... Het, het grootste deel wat, ze, wat we met nu proberen te doen is, is met name het voorkomen van samenscholing van mensen. Dus in dat, wat ik zei, op die plekken waar uh, men bekend is om samen te komen, ook in het verleden voor protesten, die worden, uh, daar, daar is politie altijd alert uh, en aanwezig. Um, wat wel wat verbazingwekkend is, is of tenminste wat een groot verschil is denk ik hier, is dat het hier met name een georganiseerd protest is, met name door de oppositie. Wat denk ik verschillend is vanuit andere landen, waar het ook vaak een soort interne beweging is van mensen zelf. Um, wat denk ik, wat, uh, wat het planbaarder maakt hier, um, in het weekend wordt vaak gezegd, nou, op donderdag en vrijdag gaan we protesteren. Dus dan is de, de, dat zijn de autoriteiten en het leger is ook gewoon meer present en alerter op bepaalde plekken. Wat het lastiger maakt voor de protesters om natuurlijk... Um, in grote groepen samen te scholen. Ja, snap ik. Ik dank u wel voor uw verhaal, meneer Jagersma. Adriaan Jagersma was dat vanuit Sanaa, de hoofdstad van Jemen. Straks, wat doen Nederlandse marechec's in Italië? En dan de verkeersinformatie. Het is rustig op de weg hier in Nederland. Het verkeer richting de wintersportgebieden in het zuiden van Duitsland... en in de Alpen. Moet u rekening houden met vertraging. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Bert van Sloten. Er is herstel te zien bij de pensioenfondsen. Maar uit de gevarenzone zijn ze nog niet. Vier kleine pensioenfondsen komen nog steeds zoveel geld tekort dat ze overwegen volgend jaar minder pensioen uit te keren. Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid blijft daarom bezorgd. Op dit moment, als het gaat om de acute problemen, zijn het er maar vier. Maar voor wat betreft het grote probleem wat er speelt bij de pensioenen... namelijk dat er onvoldoende geld beschikbaar is... om ieder jaar aan de geldontwaarding een opslag te binden voor de pensioenen. Aan dat probleem is nog, nou, daar is nog geen oplossing voor. Maar is er een kans dat het in de toekomst beter gaat met die pensioenfondsen? Dan heeft u al zicht op. Zeker, want onze uitgangspositie is niet echt slecht. Kijk, wij zijn het land in Europa waar het meeste geld voor pensioenen gespaard is. We hebben 800 miljard euro gespaard voor pensioenen. Maar ja, het is wel voldoende om pensioenen te betalen... maar niet voldoende op dit moment om te indexeren. Het pensioenakkoord was, dat was, zou het vervolg zijn op de nieuwe pensioencontracten... die gemaakt worden door de sociale partners. Ik heb zelf aangegeven richting Kamer... dat ik verwacht dat in het vroege voorjaar... Mogelijk een pensioenakkoord gesloten kan worden. Daar blijf ik bij. Er is een lichte vertraging omdat de sociale partners van plan waren... in januari over de nieuwe contracten overeenstemming te hebben... Die hebben ze nog niet, maar het overleg is wel op een goede manier gaande. Nu wordt er over gesproken met het kabinet en ze vragen bepaalde dingen van het kabinet. En dat zijn we nu zelf aan het bekijken en met hen aan het bespreken. Ze moet ook zelf nog bepaalde dingen uitwerken waar ze over in overleg zijn. We moeten de wet aanpassen en daar zijn we ook over in overleg. Dus het is geen kwestie van even overnemen of afstempelen wat een ander heeft bedacht. Het is een kwestie van ieder je bewustzijn van je eigen verantwoordelijkheid en dan proberen het samen eens te worden. Het is dus nog even wachten op de uitwerking van het pensioenakkoord. Marcel Bril die sprak erover met minister Henk Kamp. En Marcel horen we direct na half acht nog een keer. Gaan we over de politiek en de laatste week in Den Haag praten... voordat ze echt allemaal op verkiezingscampagne gaan. Japan dan. Japan heeft de Nederlandse ambassadeur op het matje geroepen. Het land is boos omdat het de walvisjacht moet staken. En allemaal naar acties door de walvisactivisten van Sea Shepherd. Dat is een internationale organisatie die strijdt tegen het jagen op walvissen. zuidoost azië correspondent Joan Veldkamp. Joan, um, waarom heeft nou Japan de Nederlandse ambassadeur op het matje geroepen? Waarom wij? Nou, omdat de Sea Shepherd schepen vallen onder de Nederlandse vlag. Dus wij zijn er um, min of meer bij betrokken. Oké, okay, en daarom wordt de Nederlandse ambassadeur op het matje geroepen. Dat, is dat zomaar iets, of is dat meer dan alleen een gebaar? Nou, het, is, uh, het komt eigenlijk ieder jaar weer terug. Hè? Wat is er nu aan de hand? Japan besloot vrijdag om de jacht op walvissen uh, bij de Zuidpool te staken. Dat is voor het eerst dat ze dat doen. Hè? Want eigenlijk hield het jachtseizoen pas in maart op. Maar uh, de Japanners zeggen de veiligheid van de bemanning van de schepen kan niet worden gewaarborgd. Uh, door de actievoerders van Sea Shepherd. En ze zijn daar heel erg boos over. Uh, dat is wel een beetje spierballenrollerij, hoor. Uh, want uh, er zit een addertje onder het gas. Er wordt ook vermoed dat Japan inmiddels al genoeg walvissen heeft ges geschoten... om de voorraden aan te vullen. Uh, en het jachtseizoen zou in maart toch ophouden. Ze zijn eigenlijk gewoon twee weken, twee weken eerder gestaakt. Ja, dus maar het is natuurlijk een principe kwestie. Dus ja. daarom roepen ze alle betrokken landen op het matje. Ja, dus dat betekent niet echt iets voor de walvisvaart. Uh, althans voor het aantal walvissen wat gevangen wordt. Want die hebben ze dus al. Principe kwestie. Dan is de vraag, oké, okay, dan hebben wij ruzie als Nederland met Japan. Is dat erg voor onze relaties? Nou, ik denk dat Japan zich heel goed realiseert... dat dat schip onder uh, Nederlandse vlag vaart... maar dat wij geen zeggenschap hebben over het beleid van Sea Shepherd. Het, het signaal wat Japan steeds wil geven is... walvisvaart is onze traditie. Nou, er is geen land ter wereld dat zo hangt aan traditie. Hè? Bovendien zorgt walvisvaart ook voor werkgelegenheid in Japan. En Japan geeft voortdurend het signaal... wij accepteren niet dat andere landen... Uh, ...ingrijpen op onze traditie. Ja, nou hoor ik ook wel eens verhalen van traditie, traditie. Het is helemaal niet zo dat je overal in Japan walvisvlees uh, eet... ...en heel veel mensen vinden het ook nog eens een keertje niet lekker. Nee, dat klopt, want de walvisvoorraden uh, die, uh, die krijgen ze helemaal niet op. Um, maar je moet je niet vergissen, in sommige delen van Japan is het wel echt een traditie... ...en zijn hele dorpen afhankelijk van die walvis, walvisvaart... En uh, ja, als je aan Japanners komt, kom je aan het hele land. Ja, en vandaar dus de Nederlandse ambassadeur op het, uh, op het matje. Maar het is nog niet zo ver dat de Japanse ambassadeur wordt terug, teruggeroepen. Wel, nee. Nee, goed, <lacht> nee. Dan hebben we het weer even in perspectief geplaatst. Dankjewel, Joan. Joan Veldkamp was dat, onze correspondent ter plekke. En uit Nederland komt het nieuws over de bouwbedrijven. De bouwbedrijven gaan massaal op de fles. De crisis is nog niet voorbij, terwijl de rest van Nederland wel lijkt te profiteren van dat voorzichtige economische herstel. Vorig jaar steeg het aantal faillissementen met 20 procent, blijkt uit cijfers van het CBS, het Centraal Bureau voor de Statistiek. En die trend in de bouw zet zich de eerste maanden van dit jaar voort. Louis Dekker. De hoofdeconoom van het CBS werkt vlakbij een bouwput. Kijkt hij het raam uit, dan ziet hij een school in aanbouw. Als men alles vol schema afwerkt, zal het wel voor de zomervakantie opgeleverd worden. Zodat het een nieuwe schooljaar, een nieuwe lichting kinderen, een mooie nieuwe school heeft. En loopt hij even naar buiten, dan hoort hij arbeidsvitamine. Als we hier naar buiten gaan, niet op ons computer zitten te staren... maar kunnen we buiten genieten van de arbeidsvitamine van bouwvakkers. Die hebben graag mooie muziek. Dat komt hun de arbeidsprestatie ten goede. Hier wordt nog flink gewerkt. Het CWS is een nieuw gebouw, onlangs geopend. Maar hier tegenover is men nog volop bezig om nieuwe kantoren neer te zetten. Michiel Vergeer, hoofdeconom bij het Centraal Bureau voor de Statistiek. Hij heeft dus uitzicht op de bouw. En hij kan in één oogopslag zien dat het niet goed gaat. In 2010 is de bouwproductie wel met een procent of tien gedaald. En dat betekent dat de bouw helemaal nog niet deelt in het economisch herstel. Want de hele economie van Nederland liet vorig jaar een herstel zien van zo'n 1,7 procent. Bouw werkt daar heel sterk vanaf. Het regent faillissementen, de een na de ander kiepert om. En wat ook opvalt is dat het, de bouw, het aantal faillissementen, nog blijft stijgen in 2010. Terwijl de rest van de economie al een daling is opgetreden. Als we naar de cijfers kijken, zien we dat de bouw in 2010 20% meer failliete bedrijven had. Terwijl heel Nederland, het aantal faillissementen, bleef hoog, maar met zo'n 10% weer daalde. Dat is een dissonant? Duidelijk een dissonant. Het gaat goed, bijvoorbeeld in de industrie, het transport en in de groothandel. Maar het gaat nog helemaal niet goed in de bouw. En ook alle mensen die van de bouwnijverheid afhankelijk zijn, denk aan architectenbureaus, maar ook bijvoorbeeld eh, baksteenfabrieken, betonwarenfabrieken, daarmee gaat het niet goed. Hoe komt dat? Nou, de bouw is later ingestort dan de rest van de economie. In 2008 zagen we dat bijvoorbeeld de industrie uh, sterk in productie achteruit ging. Toen bleef de bouw nog doordraaien omdat we een flinke voorraad uh, aan woningen en kantoren hadden waar meer men nog aan het bouwen was. De orderportefeuille zat nog vol. De orderportefeuille zat toen nog flink vol. En ze dachten, dat gaan we wel redden. Uh, ze hoopten dat ze daarmee zouden kunnen uitzingen tot de crisis voorbij was. Maar de crisis duurde langer. En toen zagen we in de loop van 2009 dat er steeds minder nieuwe bouwopdrachten Binnenkomen. Ja, en als men geen bouwopdrachter heeft, dan gaat de productie ook achteruit. En wordt 2011 ineens een overlevingsjaar voor bouwbedrijven? Het wordt een overlevingsjaar, denk ik, want we kijken dan naar de nieuw verleende bouwvergunningen. En die zijn in 2010 toch weer lager gebleken dan in 2009. Dus de vooruitzichten voor de korte termijn voor de bouw zijn ook niet zo goed. We zien dat op de markt voor bestaande koopwoningen, dat daar zo'n 30% minder transacties zijn dan voor de crisis nog geen teken van herstel te zien, maar wellicht dat dat in 2011... want we hebben nog steeds een lage rentestand bijvoorbeeld... weer wat beter gaat worden. Michiel Vergeer van het CBS, het Centraal Bureau voor de Statistiek. Nou, nog wat cijfers dan. In 2008 gingen er 405 bouwbedrijven failliet. In 2009 waren dat er al 689. En in 2010, vorig jaar dus, 829. En zoals gezegd, die trend die zet zich voort in de eerste maanden van dit jaar. In verband met de plotselinge toestroom van vooral Tunesische vluchtelingen stuurt Nederland een kustwachtvliegtuig en twee grenswachten naar Italië. Die gaan het werk op en om het eilandje Lampedusa, waar veel van die vluchtelingen voet op, bodem, eh, op Italiaanse bodem zetten, gaan ze uitvoeren. Alfred Elwanger is van de Koninklijke Marechaussee. Daar vallen de grenswachten onder. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat gaan de grenswachten daar precies doen? Nou, die grenswachten die gaan daar eh, zeg maar de buitengrenzen van de, van de Europese Unie controleren. En ja, ik kan het eigenlijk het makkelijkste zeggen. Ze doen eigenlijk hetzelfde als wat ze hier in Nederland ook doen. Mensen die uh, Nederland in willen reizen, bijvoorbeeld via de luchthaven Schiphol... die worden daardoor uh, de grensbewakers van de Marge gecontroleerd. Dat werk, dat gaan we uh, ook in, uh, in Italië doen. En, maar goed hier, als ik de Nederlandse Marge C. heb Schiphol... moet ik geloof ik mijn paspoort laten zien. Ja. Um, hebben die mensen dat allemaal? Moet ik me dat zo voorstellen, paspoort laten zien? Alleen zo dat u alleen uw paspoort moet laten zien. Maar wat wij bijvoorbeeld ook doen, dat is uh, kijken of dat er als u Nederland, als mensen in Nederland binnen willen komen, of dat er uh, sprake is van uh, mensen, smokkel, mensenhandel, of dat uh, mensen illegaal zijn. Uh, dat is gewoon een expertise die onze grensbewakers hebben. En uh, met die expertise gaan ze daar naartoe. Ja, maar als ze met z'n honden op een bootje zitten, dan kan je eronder op zetten, daar, dat ze illegaal komen. Ja, maar wat wij dus. Wat Mensen daar vanuit Dat is uh, wie zijn die mensen, waar komen ze vandaan en wat is hun nationaliteit? Ja. En dan is het. Dus wij doen, we controleren de toegang. En op het moment dat mensen dan uh, asiel aanvragen, dan is het uiteindelijk uh, het gastland in dit land, in dit geval Italië, die bepaalt of mensen worden toegelaten. Ja, als ik het heel simpel mag zeggen, mag ik daar nou zeggen: u schrijft de naam op, de geboortedatum en de plaats waar ze vandaan komen. Uh, daar begint het mee, yeah. maar uh, onze, uh, er, wordt heel specifiek, uh, er is heel specifiek aan de Marche C. gevraagd om mensen uh, te leveren die uh, zowel Engels als Frans spreken. En dan vloeiend om gesprekken te kunnen aangaan met de mensen die binnenkomen. Om zo te kijken of dat er geen sprake is van mensen smokkel of mensenhandel en om de identiteit van die mensen te achterhalen. Uh, dat gebeurt dus in speciale opvangplaatsen uh, die in uh, Lampedusa onder andere zijn ingericht. En die bevindingen die worden dan weer gerapporteerd aan de Italianen. En die beslissen of mensen worden toegelaten, ja of nee. Ja, precies. Want daar gaat Nederland dan verder niet over. Daar dat is over, de nee. zaak van Italië. Ja. Maar kan Italië zelf trouwens dat allemaal niet doen? Hebben ze daar geen mensen voor? Nou, Italië heeft natuurlijk ook uh, uh, uh, mensen die de grensbewaking doen, net als wij. Alleen, u moet zich voorstellen dat uh, er op dit moment er sprake is van een hele grote toestroom op een bepaalde plek. Um, de buitengrenzen van Europa die zijn, uh, dat, die, die omvatten duizenden kilometers. Um, een groot gedeelte daarvan uh, ligt ook in Italië. Ja, als je dan op een gegeven moment een grote toestroom hebt, dan, uh, dan vraag je toestemming, of dan vraag je uh, aan Frontex. Een, een Europese organisatie die speciaal voor de uh, is opgericht om die buitengrenzen van Europa te bewaken, om ondersteuning. Ja, en wij doen gewoon mee aan uh, Frontex, want wij zitten natuurlijk ook in Europa. Dus zo is het eigenlijk geregeld. Ja, een ander voorbeeld is bijvoorbeeld dat de koninklijke marge C ook in Griekenland zit. Daar hebben ze ook een uh, last van, of last, daar hebben ze ook een grote toestroom van uh, migranten. En, uh, nou, je mag mensen last zeggen hoor? Nou ja, ik hou het dan liever op uh, een grote toestroom van uh, migranten. En daar uh, uh, verleent de Koninklijke Marche C ook uh, in het kader van Frontex-ondersteuning. Ik begrijp het. Hoe lang gaan trouwens de grenswachten naartoe in Lampedusa in dit, dit geval? De, uh, de aanvraag is nu gedaan tot en met 31 maart. Tot met 31 maart, dus een ja. ruime maanden. Dat is ruime maand en dan wordt het natuurlijk ook weer bekeken uh, of, dat, dan, uh, of dat, dat genoeg is. Precies, en of er nog inderdaad nog vluchtelingen uit Tunesië of andere landen, ja. misschien, want het is overal onrustig, ja. onderweg zijn naar ja. Europa. Meneer Elwanger, uh, ik dank u wel voor het gesprek. Okay. Alfred Elwanger was dat van de Koninklijke Marsocie. Niet de oorlog steunen, maar de vrede.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 protesten in Libië hebben volgens mensenrechtenorganisaties in totaal aan zeker 80 mensen leven gekost. Alleen al in een ziekenhuis in Benghazi zouden 35 lichamen zijn binnengebracht. De demonstraties duren nu al drie dagen en zijn gericht tegen de Libische leider Gaddafi, die inmiddels 41 jaar aan de macht is. Voor het eerst wordt er nu ook geprotesteerd in Kuwait. Zo'n duizend immigranten zijn de straat opgegaan en eisen meer rechten. De politie zette onder meer waterkanonnen in. Minister Opstelten wijst het idee van PVV-leider Wilders resoluut af... om rechtersteltens maar voor een beperkte periode te benoemen. Wilders wil dat getoetst wordt of rechters wel streng genoeg straffen. Gelukkig leven we in een land met scheiding der machten, zegt Opstelten. En daar horen onafhankelijke rechters bij die voor het leven worden benoemd. En de Green River Killer heeft zijn 49ste moord bekend. Deze Amerikaanse Syriemoordenaar zit al een levenslange gevangenisstraf uit... voor 48 moorden op voornamelijk prostituees. Door die moorden te bekennen ontliep hij de doodstraf. De resten van zijn 49ste slachtoffer werden vorig jaar gevonden. Het ging om een prostituee die sinds 1982 werd vermist. En dit is nieuws op dit moment. Het weerbericht van Weer Online. De komende paar dagen is het koud en er is zelfs kans op matige nafvorst in het noorden. De kou die wordt aangevoerd door een oosten- tot zuidoostenwind. En pas volgende week draait de wind naar het zuiden tot zuidwesten. En dan wordt het iets zachter, maar dat is pas vanaf donderdag. Hoe ziet het weer voor vandaag eruit? Nou, vandaag is het overwegend bewolkt en vrij koud. Temperaturen in het noordoosten nu nog onder nul. Vanmiddag wordt het daar maar plus twee. En vooral op de wadden is het koud, want er staat een stevige wind... die het voor het gevoel nog wat kouder maakt. In het zuiden loopt de middagtemperatuur op naar zes of zeven graden. Aan het einde van de middag valt er in Zeeland wat lichte regen. De neerslag die trekt vanavond en vannacht alleen over de zuidelijke helft van het land. Lokaal is er dan kans op wat sneeuw of natte sneeuw. In het noorden blijft het vanavond en vannacht droog. Morgen trekt dan de neerslag uit het zuiden langzaam naar België weg. En er is morgen nog steeds veel bewolking, maar het noorden maakt wel kans op enkele zonnige perioden. Het wordt morgen 1 tot 4 graden. Het is dus koud.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 De NOS, het Radio 1-journaal. Natuurlijk ook te beluisteren via het internet www.nos.nl. En we twitteren NOS Radio 1, dat is ons Twitter adres. En op dat internet kunt u ook van alles lezen over die Provinciale Statenverkiezingen die over een paar weken worden gehouden. De eerste campagneweek zit er in ieder geval al op. En er is nogal wat gebeurd in die campagneweek. Oppositie woedend op Mark Rutte. En we hebben peilingen en die peilingen die laten verschuivingen zien. Daar gaan we over praten met onze verslaggever Marcel Bril. Maar ze laten we Even met die peilingen beginnen. Het zijn maar peilingen, moet je er altijd bij zeggen. Ja. Maar we hebben wel winnaars van deze week en die verschuivingen. Opmerkelijk. Jazeker, ja, het zijn peilingen van uh, donderdagavond. Uh, je kunt zeggen dat de oppositie sterk uit de campagne-startblokken is gekomen... Straks even over de peilingen, maar in de radio- en televisiedebatten... is het ze gelukt om de bezuiniging op het passend onderwijs... als thema te bombarderen, tot en met het debat van donderdagavond... waar de oppositie erg boos werd op Rutte die niet wilde komen. Het is dus uh, al die partijen gelukt om de verkiezingsweek te beheersen... en de coalitie in de verdediging te drukken. En als je dan inderdaad naar die laatste peilingen kijkt van donderdagavond... Uh, die toont hoe de Eerste Kamer eruit zou zien... als ze toen op die donderdagavond gestemd zou zijn... dan winnen de linkse partijen ten opzichte van vorige week... Vier zetels, dus die gaan wel lekker het weekend ja. in. Is dit een soort campagnewet, als je aan de bal bent... dat je dan vervolgens ook scoort in in ieder geval de peilingen? Ja, vaak wel, al is dat nooit één op één helemaal te zeggen. Je weet natuurlijk nooit precies uh, wat de reden is... dat uh, er stijgingen en dalingen zijn. Het is natuurlijk ook nog wel een tijdje voor de verkiezingen. Uh, dus het is niet zo dat je hier automatisch uit af kan leiden... dat dan links wel zal gaan winnen. Maar vaak zie je wel als mensen in beeld zijn, als mensen... Uh, ja, uh, goed presteren in bijvoorbeeld televisie- of radiodebatten... Uh, dat dat dan wel in de peiling terug te zien is. Maar nogmaals, voor wat het waard is. Oh, maar ja, desalniettemin, zie je al bezorgde gezichten bij... zij die het niet zo goed doen. Uh, ze doen hun uh, uiterste best om die bezorgdheid te verbergen. Uh, tuurlijk, uh, ja, nogmaals, die peilingen zeggen zij ook. Die uh, zijn nog maar peilingen. Uh, maar uh, eerst hadden ze nog een meerderheid. Hè. Vorige week, VVD, CDA en PVV, in die Eerste Kamer 38 zetels. En dat zijn deze week... Het nog drie minder vijfendertig... Een minderheid dus. Opvallend is ook nog dat de regeringspartijen allebei zakken. De VVD verliest er zelfs drie. Maar de gedoogpartij partij PVV stijgt nog steeds. Ook al is dat maar uh, één zetel. Nou, We hadden het net al even over de vraag of het te maken heeft... met die radio- en tv-debatten deze week. Waar de oppositie wel sterk opereerde. Waar de nieuwe PVV-lijsttrekker het ook goed deed. En waar veel negatieve werd geoordeeld... over de VVD- en CDA-deelnemers aan het debat. Hermans en Brinkman. Maar hoe dan ook, wat de reden ook is. Dit kunnen ze niet leuk vinden dat in deze peilingen de meerderheid is verdwenen. Maar het spannen ze er ook over doen. Ja, maar het is nog niet zo dat uh, ze het over die oudjes hebben, want zo worden ze neergezet he, in uh, de media, de twee oude lijsttrekkers van de VVD en de CDA. Nee hoor, nee, kijk, ze hebben heel bewust gekozen, VVD en uh, CDA, om de lijsttrekker van uh, de Eerste Kamer in te zetten. Want ja, uiteindelijk gaat het om de Provinciale Statenverkiezing, waar uiteindelijk de Eerste Kamer uh, uitgekozen wordt. Ja, dat is hun formele lijn. Maar de vraag is wel of er de komende tijd wat uh, gaat veranderen. Uh, ik denk, uh, mijn inschatting is dat Mark Rutte meer ingezet zal worden bij het CDA. Want ja, mis... sorry, Mark bij de VVD. Nou ja, alhoewel. Hij ook altijd zegt van nou weet je wat. Ik ben we, van moeten, iedereen. we moeten met z'n drie de ja. meerderheid halen. Nee, maar ik bedoel natuurlijk de VVD. Daar zal hij in de media vooral uh, meer ingezet worden. En je ziet het nu ook wel uh, in, in kranten. Bijvoorbeeld dat de zwaar, zwaargewichten uh, het partijgeluid stevig willen neerzetten. Zoals vanochtend in de volkskrant, waar VVD-minister Kamp, het uh, VVD-geluid nog eens laat horen over de hervormingen en vooral de modernisering van de sociale zekerheid. Ja, want dat willen ze gewoon uitvinden. Want het is een, een belangwekkend verhaal in de, in de Volkskrant over hoe ze het allemaal willen gaan doen eh, in de toekomst. Ze willen uitstralen. We zijn daadkrachtig bezig. Ja, we zijn daadkrachtig bezig. En we hebben ook visie. En we willen ook vooral nu laten zien wat het VVD-geluid is. Want um, nou ja, er zijn geen hele vergaande afspraken gemaakt over de hervorming uh, van uh, de sociale zekerheid. Nee, nu, nu is het de PVV niet. Precies. Nu is het ook niet zo dat uh, uit het interview blijkt dat er volgende week allerlei andere plannen liggen. Nee, uh, Henk Kamp houdt zich heus wel aan uh, de uitwerking van het regeerakkoord. Alleen wil hij hiermee nog eens laten zien, met dit interview... kijk eens, uh, het VVD-geluid is er nog steeds, dat bestaat nog steeds. Kijk erna, voel je er prettig bij en stem VVD. Dat is een beetje de achterliggende gedachte. En uh, als wij uh, opeens uh, Mark Rutte in een lijsttrekkersdebat zien... dan is echt leiden in last, dan hebben ze het moeilijk. Ja, dat, uh, dan, uh, dan is het zo dat hij uh, uh, echt ingevlogen gaat worden... op momenten waarvan tot nu toe gezegd is, uh, dat gaan we niet doen... Namelijk in die die lijsttrekkersdebatten. Dat is ook niet mijn verwachting. Mijn verwachting is dat hij veel meer optreedt in televisie en radioprogramma's. En dan iets meer de pet opzet van VVD leiden dan uh, als uh, premier. Dankjewel Marcel. Marcel Bril was dat. De Eredivisie dan voetbal. In de Eredivisie verspeelde FC Utrecht gisteravond vlak voor tijd alsnog de overwinning. Het was in de wedstrijd tegen Heracles. Ricky van Wolfswinkel, net terug van een blessure, zette Utrecht al na drie minuten op 1-0. Mallory Cairo maakte in de 89ste minuut met een prachtige hakbal de 1-1. Ragnar Niemeyer sprak met de coach van FC Utrecht, meneer Duchatigné. Tom, je gezicht staat op onweer, dat lijkt me niet zo gek. Het gaat weer mis. Wat is de oorzaak? Nou, ik denk dat je uh, voetballend gewoon in de organisatie. De eerste helft, uh, dat stond gewoon niet goed. Hadden we hadden wel veel problemen met uh, de wisselwerking met uh, Vlederis, Everton en uh, uh, Amateros. Ja, en dan ondanks dat krijg je nog denk ik de beste kans in de eerste helft... om het uh, al eerder op slot te gooien aan ja, de tweede helft. Uh, dat, uh, dat was uh, met allerlei kunst en vliegwerk. En dan, ja, dan roep je het op jezelf af uh, dat de gelijkmaker nog gescoord wordt. Kun je verklaren waarom het eigenlijk de hele avond voetballend moeizaam ging? Ja, nou ja je speelt niet het spel wat we hier graag willen spelen. Het was heel erg onrustig. Heel snel balverlies. Uh, niet de vrije man weten te zoeken. Van achteruit probeerden zij toch van uh, vooruit vrij snel druk op ons te zetten. Ja, dan moet je dat beter invullen door tussen de linies in te lopen. En van daaruit op een gegeven Centrale Verdeling, misschien iets korter bij elkaar en dan als bek zakken. Om van daaruit verder te voetballen. Nou, dat deden we niet goed. Is dit verwijtbaar? Nou, verwijtbaar. Het is, zo, het is wel iets weer om, om mee bezig te gaan. Om daar uh, weer uh, lering uit te trekken. Dus uh, ja, het is vervelend. En dan zeker als je hem dan uh, twee minuten voor tijd naar binnen krijgt. Vorige week kwam je met een straftraining voor de ploeg. Hoewel we het niet zo mogen noemen. Maar gaat dat weer gebeuren nu? <lacht> nee, dat, uh, dat werkt niet. Hè? Die moet gewoon, uh, je moet gewoon door. We gaan morgen trainen, uitlopen en dan uh, zijn ze zonder vrij. Je hoort wel eens zeggen, je komt soms te vroeg voor in een wedstrijd. Dat zijn zo van die wijsheden, hoor. Maar uh, ja, is dat wat vanavond? Ja, als je naar de uitslag kijkt wel, ja. dan, dan, dan zeg je misschien het is te vroeg. Maar een doelpunt komt nooit te vroeg, alleen uh, we, we, we hebben verzaakt om, uh, om het in de eerste helft af te maken. En daarbij uh, was Herakles uh, tweede helft voetballen beter. Is het moeilijk om lief te blijven nu? Nou, ik weet niet waar jij op jij, jij duidt, maar dit hoort er ook bij. De week uh, scoren we de, de gelijkmaker in de laatste, de laatste minuut en nu kruimtegen. tegen. En een paar blessures erbij nog? Ja, dat kan er nog wel bij. We hebben, we hebben gelukkig nog niet zoveel blessures. Dus uh, we gaan morgen maar weer eens inventariseren waar we overhouden. En er wordt natuurlijk gedoeld op de blessure van Nana Sare... die al na 20 minuten geblesseerd uitviel. programma van vandaag in de Eredivisie. Vanavond Excelsior speelt tegen Willem II. Heerenveen AZ en Groningen neemt het op tegen Roda JC. En daarna een historische dag, tenminste, zo werd die aangemerkt gisteren. Het was een historische dag, zeggen ze, voor de elektrische auto's in ons land. Er werd namelijk een tentoonstelling in het Wetenschapsmuseum Nemo in Amsterdam geopend. Maar dat was niet het enige. Mark Hamer doet verslag. Het heeft natuurlijk wel wat, een elektrische auto. Een leuke gadget. En de eerste keer erin rijden, blijft een ervaring. Het zal even wennen zijn. Is dat wat? Ik vind de binnenkant in ieder geval al meer dan ik verwacht had. Dat voelt wel al beter aan dan... Uh... Het is gewoon een, een klein autootje, een, een, een, een soort smart. Ja, ja zoiets. zoiets. En overweegt hij ook echt om een elektrische auto te kopen? Ik heb er wel interesse in. Ja. En op die respons hopen ze ook bij de start van de tentoonstelling... iedereen elektrisch. Gisteren bij de opening mocht de even een rondje maken. Maar voor velen is de reactie nog... Ik denk op dit moment nog niet, want... Nou ja, ik denk dat het wel handig is als je in elk geval een, uh, een laadvoorziening bedoel, bijvoorbeeld vlak bij je huis hebt. Als ik bijvoorbeeld zelf een oprit zou hebben of zelf een garage waar je je auto kan opladen, dan zou ik wel wat minder een bezwaar uh, vinden. Tja, dat opladen, dat blijft een probleem. Thuis lukt het voor velen nog wel. Maar na 150 kilometer zijn de accu's echt op. En gewoon opladen duurt uren. Maar nu wordt er door het bedrijf New Motion een snel laadnetwerk uitgerold. Pritsaard van Monvrouw. Wat we nu doen is we zetten in het land, verspreid door het land, 15 punten neer. Die zijn er deze zomer. Dan kan je snel laden. En snel, dat betekent dat je in een half uur bijna helemaal kan opladen. En in de praktijk, in Japan hebben ze test gedaan. 10 minuten, kwartier ben je, heb je weer voldoende om je dag verder af te maken. Maar dan moet je nog wel even een half uurtje stilstaan. We kiezen dan ook plekken uit waar je dat uh, wil doen. Bij een wegrestaurant of bij een benzinepomp met goede koffie en wifi uh, zetten we dat neer. En, uh, dus we nemen plekken die uh, op een uh, snelwegennetwerk zitten... waar je makkelijk erop en eraf kan en waar je even goed je tijd uh, kan spenderen. Een elektrische auto is natuurlijk ook handig in de stad. Amsterdam wil een voortrekkersrol gaan vervullen. En dus komen er duizenden oplaadpunten bij, vertelt de wethouder Erik Wiebes. Nu hebben we er nog niet zoveel. Wij willen snel groeien naar 2000 oplaadpunten. En we hebben er nu ongeveer? Omdat? Ja. En wanneer moeten we aan die 2000 oplaadpunten zitten in Amsterdam? Nou, we willen dat eigenlijk in uh, twee jaar opbouwen. Ja, want ik heb over de elektrische auto eigenlijk al jarenlang wordt gezegd... ja, het komt eraan, het komt eraan. Waarom is 2011 het moment dat het echt gaat gebeuren? Omdat wij nu beslissen dat het gaat gebeuren. Omdat we er nu wat aan doen... Kijk, het is net als de beeldtelefoon. Je kunt er jarenlang op wachten. Maar als jij hem niet hebt, koop ik hem ook niet. Zo zitten hier de paaltjes, de oplaadpunten en de auto's op elkaar te wachten. We pakken ze nu allebei tegelijk aan. En als je dat uh, laat gebeuren, dan gebeurt het ook. Niet alleen mooie en dat krachtige woorden. Er werden gisteren ook in Amsterdam afspraken gemaakt. Deze heren gaan een, gaan een overeenkomst tekenen. En als het goed is, moet het dan mogelijk zijn om met een e pas... Al deze paten. En dus durfde de organisator van de tentoonstelling, Rob van Hattem, wel te spreken van een historische dag. 18 februari 2011, wij openen deze tentoonstelling, maar dat is natuurlijk niet het omslagpunt. Omslagpunt zit in het feit dat er eigenlijk de afgelopen week de eerste, echt in serie geproduceerde elektrische auto in Nederland is geïntroduceerd. Um, er zijn een aantal samenwerkingsverbanden gesloten tussen netbeheerders, netmaatschappijen en de Nederlandse gemeente om heel snel aan de uitrol van uh, oplaadpunten uh, te doen. Er zijn afspraken gemaakt om ook ervoor te zorgen dat al die verschillende oplaadpunten die zo'n verschillende maatschappijen zijn met één pasje behandeld kunnen worden. Er is een soort punt bereikt waarop die auto gewoon gaat worden. En kijk naar de modellen die er nu uitgebracht worden. En niet alleen Nissan komt met een model, PSA, Peugeot, Citroën komt met een model. Binnenkort komt Opel, heeft een model. Dus iedereen is eigenlijk bezig op dit moment om die elektrische auto te introduceren. Is het nu of nooit? Ik denk dat het gewoon nu is. En wij waren erbij op die dag? Zoiets. Uh, 18 februari 2011 is gewoon een historische dag. Nederland gaat elektrisch. Wat trekken we aan?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 Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Het is nog geen acht dagen geleden dat de Egyptische president Mubarak het veld moest ruimen. En sindsdien heeft de politieke onrust zich in rap tempo verspreid over zo'n beetje heel Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Afgelopen week waren er protesten in Iran, Jordanië, Libië, Bahrein. En voor vandaag staan er demonstraties gepland in Algerije. Morgen is Marokko aan de beurt. Kortom, alle aanleiding om de gebeurtenissen in de woelige regio te bespreken. Ik ga het doen met Maurits Berger. Hij is Arabist en werk voor het instituut Klingendaal. Goedemorgen, meneer Berger. Goedemorgen. Ik hoor de term dominorevolutie. Is dat een terechte term? Ja, ja, ja. Ja, dat zou je inmiddels wel denken. Dat moet je wel denken. Want het slaat over. Het is met name uh, Egypte, dat werkt enorm inspirerend. Als zo'n groot land uh, als die het voor elkaar krijgt, ja, dan kunnen wij het ook. Ja, nou, dat, dat denken ze bijvoorbeeld in Bahrein. Uh, ja. Daar worden ze geïnspireerd door, uh, door Egypte. Is het überhaupt vergelijkbaar? Um, no, nee, niet, niet echt. Ik bedoel, in Bahrein speelt iets totaal anders. Ten eerste is het een piepklein land. Uh, het is een eiland, uh, ietsje groter dan Tessel, geloof ik. Daar zou je het mee kunnen vergelijken. Er uh, wonen een miljoen mensen. Dus als je daar te, te, te hard gaat lopen tijdens de demonstratie... lig je in het water. Dus het is al qua omvang is het iets anders. En de problematiek die daar speelt is ook anders. Het gaat daar, uh, is een grote minderheid aan shiiten... die uh, maar geen toegang krijgen tot, tot hogere posities en tot macht. Er zijn parlementaire verkiezingen geweest in 2005. En op de een of andere gekke manier, um, dat laten we even in het midden... zijn de Shiiten niet um, als meerderheid in het parlement verschenen. En dat zet al jaren kwaad bloed. En dat is een van de dingen die daar spelen. Terwijl aan de kant van de machthebber, daar is men wat bevreesd voor, die Shiiten, Omdat ja, hun grote boze uh, achterbuurman is Iran. Ja. En verklaart dus dat, dat is, dat, ja, ja. Verklaart dat misschien ook de, uh, laat zeggen de wijze waarop ze optreden? Want ze treden veel harder op dan ja. in Egypte. Ja, nou, en dus in Libië hebben we dat ook gezien. Er wordt gewoon hard, heel hard opgetreden. Dat zou heel goed kunnen. Het zou ook kunnen zijn dat ze zich van tevoren al op het hoofd hebben gekrapt, gekrapt... van goh, als dit bij ons gaat gebeuren, wat gaan wij doen? En dat zeggen niks, geen slapheid, want straks moeten wij ook vertrekken. Wij gaan er gewoon meteen op de ouderwetse manier in... en kijken wat er dan gebeurt. Ja, uh, dat zie je trouwens ook in, uh, in Jemen. En het, het, het, het aardige is misschien ook wel dat ze ervan hebben geleerd... dat ze de betogers dus geen plein moeten geven... Ja, precies. Maar dat, dat is er één. Dat is ook het eerste wat de betogers in Bahrein hebben gedaan. Wij hebben een Tagrierplein. En dat, uh, nee, dat, wo dat wordt dan als het ware uh, ontnomen. Dus... Uh, ik kan het verder ook natuurlijk allemaal niet overzien. Maar jij krijgt de indruk dat men nu iets meer voorbereid is. Want de onrust, dat verkondigde zich al aan. Dus dat de overheden ook al iets meer hebben bedacht. kunnen, nou, Bijna misschien al een draaiboekje hebben kunnen neer, uh, ontwikkelen. Hoe gaan we dit aanpakken? Wat gaan we doen? Ja, bij Bahrein speelt, nog, bij ja? Bahrein speelt nog één ding. Hè. De Bahreinis en weer zit hier de Amerikanen. Uh, die hebben ook een groot probleem. De, het is het hoofdkwartier van de Vijfde Vloot. Die patrouilleert daar in de Persische Golf. Ja, maar dan kom je weer bij de Amerikanen... die Precies. eigenlijk niks hebben gedaan in Egypte. En nu bij Bahrein. Wat doen, wat doen de Amerikanen? Ik denk dat ze weer terughoudend zullen zijn. Uh, um, maar nu is er wel veel meer... Uh, voor hun at stake. Zoals het op het spel? Militairen liggen er, ja, dat staat veel meer op het spel. Dus de militairen zijn daar gestationeerd, dus het hoofdkwartier. Dus daar moeten geen gekke dingen gaan gebeuren. En een van de grootste conflictpunten die speelt in het Midden-Oosten... is eigenlijk Iran. En da daarom ligt die vloot daar ook. En Iran is daar een, een, een, een sprongafstand vandaan. Dus het is daar veel gevoeliger politiek... Uh, voor, voor de Amerikanen dan nou, misschien een ander, ander land zou zijn. Zou Iran zich erop op de achtergrond ook mee bemoeien? Nou ja, dat is altijd de, de grote vraag en de speculatieve vraag. Uh, dat zullen ze aan de, aan de kant van de overheid zeker zeggen. Van, ja, ja, al die shiiten worden natuurlijk als één grote familie... en die worden natuurlijk aangezet en aangespoord door uh, Iran. Ik, ik, mijn, mijn neiging is om... Is om dat te betwijfelen in eerste instantie. Ik denk dat de Shiiten in Bahrein als Bahreinisch optreden. Het en, onderschat dat nationalisme niet. Maar hoe langer eh, hun die rol wordt ontzegd, hoe langer hun wordt ontzegd om echt Bahreinisch te mogen zijn, hoe meer zij zich Shiiten zullen gaan voelen en zich misschien gaan verenigen met een groter Shiitisch gevoel. Ja. En dan ontvankelijker zijn voor Iran of Irak. Dat is Bahrein. Um, dan moeten we het nog ook even hebben over Jemen... Uh, de onderkant ja. van het Arabisch schiereiland. Er werd gezegd dat die president da Saleh... dat hij heel snel na Mubarak aan de beurt was om op te stappen. Maar uh, acht dagen later zit hij er nog steeds. Ja, ja, nee, ja. Jemen is ook is weer een ander verhaal. Dus eigenlijk wel interessant voor voor voor ons ja. dat, om te zien dat die Arabische wereld niet één grote Arabische wereld nee, is. Nee, dat ontdekken wij gevangen. nu. Uh, ja. Laten we zeggen wij oppervlakkige ja. waarnemers ontdekken dat nu ook. Ja, hoe ontzettend verschillend al die landen weer zijn en dat is dus inderdaad wel. Eh, um, okay, en Jemen spelen uh, ook weer verschillende dingen Ten eerste. Het is een uh, heeft een, he, misschien wel het meest van alle landen een enorme stammencultuur. Um, en dat zie je niet, want wat wat nu gebeurt is is, is speelt zich allemaal af in Sanaa. En dat zijn demonstranten, en vooral de jongeren, het zijn de gestudeerden. En dat is een heel nieuwe uh, lichting van Jemenieten, die aan het demonstreren zijn. En die stamculturen, die in de rest van het land zich daar al handhaven, zijn daar volgens mij nog niet zo mee bezig. Dat is het eerste. En het tweede uh, wat daar speelt is... Uh, je hebt een Noord-Zuid uh, uh, scheiding gehad... tussen een, een zeer gelovig Noorden en een, nou ja, ja, een socialistisch-communistisch Zuiden... Het zuiden, dat ligt ook aan de kust, dat is Aden. dat is altijd zeevarend geweest, handelend geweest. Die zijn veel, ja, dat is wat opener vergeleken met het wat conservatieve religieuze noorden. En da, dat is een spanning die constant speelt en dat is, dus het land is pas sinds, of die, die uh, tweeheid is pas sinds 1990 verenigd. Ze hebben prompt een burgeroorlog gehad, dus het, het is allemaal nog in flux wat daar gebeurt. Het is een, nog aan het zetten. Ja, maar dan zou je bijna kunnen zeggen, als het land nog zo verdeeld is, uh, dan kunnen ze nooit één vuist maken tegen de de huidige macht hebben. Precies. Ik denk ook dat dat, uh, dat, dat, dat is iets is wat speelt. Aan de andere kant, de vraag is of hier een heel land aan het optreden is... of dat het gewoon de, de entourage binnen Sanaa... He, dat dit een koep binnen het hof uh, uh, zou kunnen plaatsvinden. Een paleisrevolutie. Ja. ja. Maar Waarom denkt u dat dan? Omdat de, de rest van het land uh, er niet zo direct bij betrokken is... Um, maar, dat, maar dat is mijn indruk. Uh, er is een machtcentrum in Sanaa... waar hele grote delen van het land zich helemaal niks van aantrekken. Die trekken gewoon allemaal hun eigen plan en het zal allemaal wel. Wij doen het zoals we het altijd hebben gedaan. Dus dat betekent dat de revolte die plaats speelt, ook, uh, plaatsvindt... zich zou kunnen afspelen op eigenlijk een heel klein gebied, niet heel Jemen... maar Sanaa en misschien nog een kilometer eromheen. Ja, en dat het, is... het machtscentrum het, en dus een paleisrevolutie. Ja, en dat is dan het grote verschil met Egypte... waar het inderdaad in het hele land uh, op stand was. Mag ik met u nog eventjes, um, want we zoomen nu toch een beetje in... ook op de, de rest van de regio. Um, Golfstaatjes als Qatar, de Verenigde Arabische Emiraten. Ik las zelfs uh, vanochtend vroeg dat er betogingen zijn in Oman. Um, ja. wat, wat gebeurt daar allemaal? Moeten we daar ons nog zorgen over maken? Nou, ik denk, denk het op zich wel. Kijk, een van de dingen die... We moeten even... In de 90e jaren is er heel nadrukkelijk... Nou, en vooral na, na 11 september is er heel nadrukkelijk gezegd... Vanuit Amerika, vanuit het Westen, er moet gedemocratiseerd worden. Toen heeft het Westen heel snel uh, gezegd... Ja, maar democratisering bedoelen we niet meteen verkiezingen. Want vrije verkiezingen, dat hebben ze toen meteen het experiment in Palestina meegemaakt. Het kwam Hamas aan de macht en dat wil men niet. En op het, in het golfgebied heb je gemerkt dat de manier van praten van het Westen... als het gaat over democratisering... dan hebben ze het niet zozeer over democratisering als, als verkiezingen... maar ze hebben het over democratisering in termen van vrijheden. Burgervrijheden. Dus het liefst wil het Westen daar een soort verlicht despoot hebben... die zijn volk wel gewoon een beetje laat praten en laat doen... en de vrijheden geeft. En daar kan je een heel, heel eind mee komen, denk ik. Um, want men, men leeft daar goed en, en het, het, het is redelijk welvarend... Maar, maar een gegeven... redelijk welvarend. Qatar verdient een gigantische hoeveelheid geld per hoofd van de bevolking. Ja, maar dat zijn altijd van die van, nou, niet flauwe, Dat zijn maar altijd ja. cijfers die uh, dat is per hoofd okay. van de bevolking, maar er is nog een hele arme onderlaag. Ja. Uh, en dat wordt dan gecompenseerd door een stinkend rijke bovenlaag. En, maar uh, ja, met dat soort cijfers heeft er, hebben die armen hebben er niet zoveel aan. Nee, maar, dus het is redelijk welvarend. Nee, want, nee, want in, in, je krijgt werkloosheid. Dat ja. is werkloosheid. Er is economische crisis. In, in saudi arabië moeten ze de buikriem aantrekken. Mensen moeten opeens, ja, dat is voor hun opeens een schok... eigen rekeningen gaan betalen voor elektriciteit en water. Dat hebben ze nog nooit gedaan. Ja. Dus dat is schrikken. En wat je krijgt in die golfregio... Is dat al die mensen? Het is echt een feodaal regime. Van het, het land is van, de overheid is van die kleine groep. Die verder in een oneindige goedheid de welvaart zullen verdelen. En die ook burgerrechten zullen verdelen. Maar je kijkt nu een jonge generatie die zegt: ja, dat is allemaal mooi. Maar het land is ook gewoon van ons. Precies. En wij zijn Omanisch. Dat wij zijn Qatarisch. Het is van ons. Ja. En dat zien we dus nu op dit moment. Het zijn interessante tijden. Dank u wel, meneer Bergen, voor het ja, gesprek. Ja. En uw licht wat u op de regio heeft laten schijnen. Maurits Bergen was dat, van Klingendaal. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht is Jacqueline Niva. Ja, goedemorgen Bert. Um, de Arabische nieuwszender Al Jazeera die draait natuurlijk overuren door de onlusten in de Arabische wereld. Op de website verslagen uit Jemen, Libië en Bahrein. This is war. Dit is oorlog, zegt een dokter van een Bahreins ziekenhuis. Hij heeft honderden patiënten binnen zien komen. Sommigen met alleen kneuzingen, maar de meeste zijn er ernstiger aan toe. Mensen met uh, opengereten gezichten, afgebroken tanden. En de artsen komen tijdens operaties kogels tegen de lichamen van de gewonden. En dat is het bewijs, zegt Al Jazeera, dat er met scherp wordt geschoten. Toch is het ook voor Al Jazeera moeilijk om een exact beeld te krijgen van de onrusten in zowel Bahrein als in Libië. Anders dan bij Egypte heeft de zender nauwelijks verslaggevers in het land. En de grens zit. Potdicht voor journalisten. Op internet doen mensen uit Bahrein en Libië wanhopige oproepen aan de pers... om toch vooral aandacht te hebben voor wat er is gebeurd. Er is nul media op de grond in Libië en er zijn vele doden gemeld. Wij melden dat we horen, schrijft de Libyan Youth Movement op Twitter. En op een Twitter-site ook een zogenoemde retweet van een bericht van Al Jazeera. Het dodental na drie dagen zou in Libië volgens Human Rights Watch nu op 83 staan. Het Algemeen Dagblad schrijft dat het papieren rijbewijs enorm fraudegevoelig is. In een paar jaar tijd zijn er honderden aangiftes bij de politie binnengekomen van banken die zijn opgelicht. Criminelen gebruiken de oude rijbewijs als identificatiemiddel. Het is voor hen vrij gemakkelijk om een andere naam en een andere pasfoto op het rijbewijs te plakken. Met dit vervalste idee worden bij banken spoedbetalingen gedaan. Wanneer de banken ontdekken dat ze zijn opgelicht is het geld al weggesluist en dus spoorloos. Het roze papiertje is in 2006 vervangen door een pasje dat veel moeilijker te vervalsen is. Maar er zijn nog zeker 3,5 miljoen oude rijbewijzen in de omloop... die volgens planning 10 jaar na afgifte worden vervangen. Criminelen hebben dus tot 2016 vrij spel. En dat is onacceptabel, zegt iemand van de bovenregionale recherche. Het oude rijbewijs moet eerder worden vervangen... Intussen zitten de banken ook niet stil. Er zijn extra controlemaatregelen afgekondigd... voor mensen die met het roze papiertje aan de balie komen. Dood gaan ze toch wel, maar ze voelen er niks meer van. Palingen bij een rokerij in Inkhuizen krijgen nu eerst een stroomstoot... waardoor ze niets meer voelen van wat volgt. Dat is wel zo prettig. De alen werden tot nu toe in een bad met ijskoud pekelwater gestopt... waardoor ze langzaam hersendood raakten. Maar dat duurde lang en bleek niet altijd betrouwbaar. Een palingrokerij in Enkhuizen heeft de primeur. Daar staat het eerste apparaat dat de beesten eerst verdooft. De methode wordt in Noorwegen al gebruikt bij de verwerking van zalm... maar voor paling moest worden onderzocht hoeveel stroom kon worden gebruikt. De palingroker uit Enkhuizen is blij met zijn aanwist. Hij zegt, zijn klanten krijgen nu paling die uh, verantwoordelijk is verwerkt... Een dagblad dagblad trouw. En tot slot een opmerkelijke oproep in de Telegraaf. De commandant der strijdkrachten Rob Bertollé... die pleit voor het inzetten van militairen met oorlogservaring in Nederland. Zo kunnen ze hun kennis die ze hebben opgedaan in Irak en Afghanistan... gebruiken voor tal van situaties in ons land. Verkenners kunnen verdachten in de gaten houden... en onbemande vliegtuigjes zouden ook hier prima van pas komen. Goed, in de Telegraaf allemaal te lezen. Straks dat verhaal over het carnaval en de kleding. Na acht uur.